Maar het kost je wel natuurlijk gewoon tijd als je eventjes die slag moet laten gaan voor wat het is. Maar hij probeert natuurlijk zo dicht mogelijk in de buurt te blijven van de Rus. En misschien speelt Skobreff daar ook wel een beetje mee. Want hij weet natuurlijk dat Koeverweij zo'n bijter is. En zo'n rijder is die echt op zijn tegenstander kan rijden. Ja, dat was wel mooi. Want Skobreff tegen Bukkou op de, ik dacht op de vijf kilometer. Toen kon Bukkou hem bijna uit het toernooi rijden. Maar had hij hem zodanig in een positie kunnen manoeuvreren om Skobreff te disqualificeren. Maar, zei hij later tegen de Noorse journalisten. Zo zit ik niet in elkaar, zo wil ik geen Europees kampioen worden. Maar Skobreff is wat filijner. Die speelt misschien wel wat meer met dat verschil op die kruisingen. En dan zie je gewoon dat Verwijn nog niet echt de ervaring heeft. En dat hij het niet echt heel soepel kan oplossen. Het verschil is nu weer zo'n beetje die afstand. Dat ze het zo meteen weer lastig gaan krijgen op die kruising. 3600 meter zitten erop. Rond de tijd 33-0. Skobref verliest weer een halve seconde ten opzichte van Jan Blokhuizen. Die moeilijke kruising blijft nu beter uit. En Skobref ligt gewoon nu twee seconden achter op het schema van Jan Blokhuizen. Twee seconden en twee. Om precies te zijn. Virtueel, om dat mooie woord maar weer eens een keer te gebruiken. Is Jan Blokhuizen de leider in het Europees kampioenschap all Terwijl Skobref die gouden armband nog om de rechterarm heeft. De rechterbovenarm ten teken dat hij de leider is in het klassement na drie afstanden. Maar hij moet tijd gaan terugpakken. Vier kilometer zitten erop. Ja, een gele trui doen zie je niet aan op het Europees kampioenschap. En ook niet aan een regenboogtrui. Van wij rijdt nu sneller in de ronde dan Skobref. 32-9 om 33-0. Kijken we weer naar de verschillen. Dan zien we dat Skobref Scobrev nog steeds uh, iets bijna twee seconden langzamer is dan Wouter Oldeheuvel. En hij is ook langzamer dan uh, Jan Blokhuizen. Hier komen ze weer de bocht uit. En nou zou Verwijt toch eens even die aansluiting moeten gaan krijgen. Dat hij zo meteen voorlangs gaat kruisen. Maar ik ben bang dat het hem net weer niet gaat lukken hoor. Daar komt Scobrev af op de volgende passage: 4400 meter. Terwijl het ijs weer wat witter uitslaat. En een rondetijd van 33,2 seconden betekent dat hij weer tijd verliest op Blokhuizen. Weer moet wij inderdaad. Inhouden. Dat is uh, de vierde keer volgens mij uit mijn hoofd dat deze situatie zich voordoet. En die uh, Skobref die zo rustig voor die kleine Noord-Hollander langs. Zo van je kunt me wat, ik ben bezig met, zijn, met mijn eigen wedstrijd. Maar hij is gewoon langzamer op dit moment, behoorlijk langzamer dan Jan Blokhuizen. Blokhuizen had hier bij de 4800 meter een rondetijd van 32-8. Eens kijken of Skobref wat tijd terugpakt. Skobref komt daar af. Nee hoor, uh, rijdt, uh... O, dat gaat heel hard nu omlaag uh, of omhoog moet ik eigenlijk zeggen rijdt 33-9, net als Koen Wij. En dan lopen die rondetijden enorm op. En dan zou je misschien toch kunnen concluderen dat deze twee mannen, en dan vooral Scobref, de pech hebben dat ze twee ritten na de dwijl rijden. Dat het ijs langzamerhand slechter wordt. En dat ze toch wel beïnvloed worden hier door de omstandigheden. Scobref, een grijns op het gezicht. Het zal geen glimlach zijn van uh, opluchting, want het gaat voorlopig nog niet goed voor Scobref. Hij had 4,5, nee, 3 seconden en 77 honderdste achterstand op Oldeheuvel al 4 seconden en 36 honderdste die die achter ligt op Jan Blokhuizen. Want dat is natuurlijk de man om wie het gaat. Nou, daar is de vijfde keer dat Verwij moet inhouden bij het oprijden van de kruising. En uh, gebruikt een beetje zijn skilletechniek om weer aansluiting te vinden bij Ivan Skobrev. Zit er dan weer een uh, metertje achter als ze weer de bocht ingaan. Skobrev in de binnenbaan en Koeverweij in de buitenbaan. Het is een mooi duel om naar te kijken. Maar Ivan Skobrev moet gewoon echt gaan versnellen om nog tijd terug te gaan pakken op Jan Blokhuizen. Want het wordt meer en meer en meer. En meer. 5600 meter zitten erop. Hij pakt wel weer meer voorsprong op zijn directe tegenstander op Koen Want hij is een halve seconde sneller in de ronde. Maar 34 blank is geen goede tijd. Uh, Blokhuizen reed hier 32,6. 6 Oldeheuvel reed 33,1. En dan gaat Skobref eraan voor de moeite. Want de verschillen die lopen maar op. En ze lopen maar op 5 seconden. En 82 honderdste heeft hij achterstand op de tijd van Jan Blokhuizen. Het was 48 honderdste van de seconde in het voordeel van Skobref. Hij is dus aan het verliezen. Zes kilometer zitten erop in het EK zonder Sven. De man die overheerste in de afgelopen vier seizoenen. 32, 9 nu voor Skobref. Hij verliest weer zestiende van een seconde ten opzichte van Jan Blokhuizen. 6,4 seconden ligt hij achter op het schema van Jan Blokhuizen. Het ziet er goed uit voor de TVM'er. Die zou wel eens hier niet meer op weg... En weg is even de uh, verbinding met Colalbo. Wij kijken dus naar de rit tussen Skobref en Verwij... waarin Skobref net wel weer iets versnelde met een ronde van 32-9. En nu met een ronde van 33-0. Doorkomt in 8-49-38. Vijf zestiende seconde nog altijd achter de tijd van Jan Blokhuizen. En uh, dat is dus nog altijd bij lange na niet voldoende. Lijkt zichzelf iets hervonden te hebben. Verwij blijft proberen in de slipstream voortdurend mee te gaan van Skobref. Maar moet nu toch echt afhaken. Het lijkt op dat Skobreff iets gaat versnellen. En Kremsel, waar gaan we naartoe op weg? Want dat ben ik in alle hectiek even, even kwijt. Wat is de passage die wij nu krijgen? We krijgen de 6800 meter passage van Skobreff in 9.22.18. Eh, met een rondje van 32.8 is hij toch aan een versnelling begonnen. Want er zit op 4.57 nu nog achter de top. Hij zit op de 1350e koers, maar hij lijkt wel iets te versnellen... en zichzelf hervonden te hebben. Ja, want dat rondje 34, dat Ja, dat rondje 34 van. is hij van geschrokken. Hij lijkt nu terug te komen, terwijl de verbinding met Colobo nog steeds niet tot stand gekomen is. En wij hier u dus vanuit de studio proberen bij te praten en bij te houden. We zijn op weg naar de 7200 meter. En dat betekent dat we nog 7 ronden te gaan hebben voor Scobref. Die met een ronde van 32,6 andermaal dichterbij komt. 4,16 seconden ligt hij nog achter het snelste. Schema. Hij mag 4800ste verspelen. Kortom, maar hij keert terug naar een schema van 1348, 1341, 45. Nogmaals, zij gezegd, is de tijd van Jan Blokhuizen waar het allemaal om gaat. Daar mag hij 4800ste op verspelen. 1341, 93 is dan ook zijn richttijd. Wij gaan op weg naar de 7600 meter met nog zo'n 600. te gaan scobrev, belangrijk, of hij zijn versnelling doorgezet, 32-8. Hij loopt weer in 1027. 2061 is een boerkomtijd. 3,90 is de achterstand nog op de top. Hij loopt nu zo'n 14e per rondje ongeveer in. Hij moet daar nog verder van gaan afknabbelen. Wil hij de Europese titel voor zich opeisen? Anders gaat hij naar Jan Blokhuizen. Maar zeker is dat hij nog steeds versnelt. Wat doet eh, Verwijs, wilt u zich afvragen? Die ligt langzamerhand op een meter of 20, 25. Het schijnt dat de verbinding met Colobo weer tot stand is gekomen. We zitten bij de 8 kilometer, 11,00,54. Sebastian, pak het maar weer op. Een lekkere Italiaanse chaos geworden, want de stroom ligt er helemaal aan alle kanten af. Maar we kijken naar de baan, daar wordt gewoon doorgereden door Ivan Skogrev. En door Jan Blokhuizen, die daar bezig zijn aan hun 10 kilometer, natuurlijk. En inderdaad is Ivan Skobrev aan het terugpakken, tijd aan het terugpakken op Jan Blokhuizen. Hij is op weg naar de volgende passage. En als ik dat allemaal goed heb gezien, in de hectiek is dat de 8400 meter. En daar komt Ivan Skobrev nu door. En dan heeft hij nog een achterstand op Jan Blokhuizen van 4 seconden en 16 van een seconde, als ik het allemaal goed heb gezien. Dus hij is wel iets aan het inlopen, maar het voordeel is nog steeds voor Jan Blokhuizen, Gio. Ja, het voordeel is er nog steeds voor Jan Blokhuizen. We kijken naar de verschillen. 4,57 was het verschil tussen Blokhuizen en Scobref. In het voordeel dus nog van Blokhuizen. En je ziet aan het gezicht van Scobref dat het moeilijk gaat op dit moment. Dat hij moet knokken. Maar ja, wat wil je ook anders? Daar komt hij weer door de finish. Een rondje van 32,6 voor Scobref. Dan loopt hij weer wat in. 4 seconden en 300ste is nu het verschil met Jan Blokhuizen. En dan wordt het steeds dichterbij. 4800ste van een seconde. En volgens mij hebben we inmiddels weer oh, vierde lijnen. Ik, ik, ik heb hier uh, verbinding volgens mij via de lijnen. Als het goed is, misschien dat Hilversum dat ja, eventjes kan bevestigen. Ja, door. we doen het weer. Die Italianen hebben de juiste stekker weer in het stopcontact gestoken. Ivan Skobrev is onderweg naar de 9200 meter. Hij moet nog twee rondjes. 31-9 nu de rondetijd van Ivan Skobrev. Die nog 2,6 seconden achter ligt ten opzichte van Jan Blokhuizen. Het wordt een prachtig duel aan het einde. Want Blokhuizen reed hier 33. Koen Verweij, die is verslagen. Het gaat echt tussen Skobrev en Jan Blokhuizen. Wordt het die grote rus of wordt het de Nederlander Jan Blokhuizen? 13.41, 91 is dadelijk de richtheid. En Ivan Skobrev is onderweg naar de bel voor de laatste ronde. En Skobrev vliegt. Skobrev vliegt. Ho. Hij doet het verschrikkelijk goed. Rondje van 30-9. Veel en veel sneller dan Jan Blokhuizen op dit moment. Het scheelt bijna drie seconden in de ronde. En dat betekent dat Skobrev nu voor het eerste precies tijd. Gelijk uh, rijdt met Jan Blokhuis. Het betekent gewoon dat hij, dus, de Europese kampioen is. Ivan Skobrev doet het. En op wat voor manier zeg, indrukwekkend hoe deze rust naar de Europese titel toe rijdt. Nu grijnst hij van plezier. Nu is er echt een glimlach op zijn gezicht. Want daar komt hij op de finish af. En hij komt op de finish af in de snelste tijd van allemaal. Dan wordt hij voor ons geapplaudiseerd door een van de Russische begeleiders. 30-8 is de slotrondje. Ivan Skobrev rijdt een tijd van 30. 10 39, 80 op de 10 kilometer, daarmee wint hij de 10 kilometer, hij had voorsprong op uh, Blokhuizen in het klassement, daarmee wordt hij ook Europees kampioen, hij is helemaal uitgeteld, ligt op zijn buik op de baan, schuift over de baan, Costa Poltavets die komt uh, naar hem toe, dat is de coach van de Russen, die probeert hem overeind te helpen, en nog even die tijd van Koen Verweij. we noemen hem nog maar even, 13, 47, 79, en daarmee staat hij vierde op de 10 kilometer, maar het klassement, ik zei het al, Sebas, scopreffend, Europees kampioen. Hij, hij is de Europese kampioen van het seizoen 2010-2011 voor de vijftiende keer dat er een Rus, als we de Sovjet-tijd meerekenen, Europees kampioen allround schaatsen wordt. 27 jaar is die tweede, wordt Jan Blokhuizen. Lange tijd zag het er dus naar uit dat hij de Europese kampioen ging worden. Totdat Skobrev ging versnellen vanaf die 8 kilometer toch weer. Die finale daar de 8 kilometer toe ging die helemaal happen nemen uit zijn rondetijden. Komt nu trouwens voor ons langs gereden. Het pak half open, de zonnebril in het haar en een grote glimlach. Skobref de Europees kampioen. Tweede wordt Jan Blokhuizen. Derde wordt Koen Verwij. Vierde Wouter Oldeheuvel. Heuvel. Drie, twee, drie en vier de Nederlanders. Maar die Rus, die stak er dus bovenuit. Skobref Europees kampioen. Het is elf minuten over drie. We gaan naar het uitgestelde nieuws van drie uur. Instituut Itsela presenteert gebeurde en wonderlijke vertellingen.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 Het uitgestelde NOS-journaal van drie uur. Ik ben Lieselotte Thomassen. Bij het WK Allround in Colalbo is Ivan Skobrev Europees kampioen schaatsen geworden. Hij won de afsluitende 10 kilometer met een indrukwekkende inhaalrace. Jan Blokhuizen werd in het algemeen klassement tweede, Koen Verweij derde. Bij de ziekenhuizen verdwijnen de komende tijd mogelijk duizenden banen. In de meeste gevallen gaat dat via natuurlijk verloop, maar een aantal ziekenhuizen verwachten ook mensen te moeten ontslaan. Zo blijkt uit een enquête van de NOS naar de gevolgen van de korting die de ziekenhuizen dit jaar krijgen opgelegd. De ziekenhuizen moeten 314 miljoen euro besparen, omdat ze hun budget in 2009 met dat bedrag hebben overschreden. Om dat op te vangen denken ze ook honder meer aan het schrappen van behandelingen, het zuiniger omspringen met medicijnen en aan betere onderlinge samenwerking. De ziekenhuizen hebben twee keer via de rechter geprobeerd de korting ongedaan te maken, maar dat is niet gelukt. Ze gaan nu nog in cassatie bij de Hoge Raad. In Zuid-Soedan komt de bevolking massaal opdagen... voor het referendum over afsplitsing van Soedan. Er staan lange rijen voor de stembureaus... en er heerst een feestelijke stemming. Volgens waarnemers stemt vrijwel iedereen voor onafhankelijkheid. Er zijn in 2005 afspraken over gemaakt... toen Noord- en Zuid-Soedan hun burgeroorlog beëindigden. De uitslag geldt alleen als de opkomst minimaal 60 procent is. In het noorden van Soedan wonen vooral moslims... in het zuiden christenen en animisten...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 Het weer zonnige periode en het blijft nagenoeg droog. Temperatuur ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder. Dinsdag is het regenachtig en dan loopt de temperatuur geleidelijk aan weer op. Dit was het NOS Journaal. Het is bijna kwart over drie. U bent weer terug bij Langse Lijn. Het nieuws van drie uur hadden we even uitgesteld... voor die fenomenale ontknoping, mogen we wel zeggen, van de EK Allround... waar we uitgebreid over verder gaan praten. Maar eerst gaan we eens even kijken bij het fietsen. Want de mannen, de veldrit bij de mannen, het Nationaal Kampioenschap... Lars Boom tegen de rest, is ook gestart. Of is het helemaal niet Lars Boom tegen de rest, Joris van den Berg? Uh, dat is het zeker. En die rest bestaat uit vijf man. Ze komen hier nu door de zandbak. Boom voorop. Dan Gerben de Knecht. Daarachter... Thijs Al van Amerongen zit erbij, Patrick van Leeuwen. En de zesde man in de kopgroep is Michel Huenders. En dat is het dan wel. Dan valt er een gat en dan is er helemaal niks meer. En dan kun je wachten op bijvoorbeeld Eddie van IJzendoorn. Maar dan kun je wachten tot je een ons weegt. Want het gat is net als bij de vrouwen al heel snel geslagen. Hier komt Eddie van IJzendoorn langs. Ik denk 25 seconden achter die zes koplopers. Die voortdurend gegangen worden door dat heel sterke koppel. Lars Boom, Gerben de Knecht. Het NK voor Mannen is aan de tweede ronde bezig. Wij gaan even terug naar Colalbo, want het was een fenomenale ontknoping... op het moment dat de stromer bij ons uitging. Ja. Sebastian, ging hij bij Skobrev in, hè? Ja, toen uh, had uh, Skobrev de juiste plug gevonden om ja. maar eens eventjes te gaan versnellen. En dat deed hij uh, op een fantastische manier... We zeiden het al in het verslag. Het is de Olympisch zilveren medaillewinnaar op deze 10 kilometer. Dus hij weet wel hoe hij het moet doen. De ervaring heeft hij. Want het is zijn achtste Europees kampioenschap geweest. En hij deed het dus inderdaad op een prachtige wijze. Met in de laatste twee ronden gewoon rondetijden van hoog in de 30 seconden. Daar sloeg hij het, uh, het gat. Daar maakte hij het verschil goed op Jan Blokhuizen. Die ook een prima toernooi heeft gereden. Maar gewoon op waarde is geklopt door deze Ivan Skobrev 27. 20 jaar is hij zijn achtste EK zat er dus op. Hij werd heel vaak vijfde en eigenlijk begon hij twee seizoenen geleden aan de opmars. Toen werd hij vierde. Vorig jaar in Hamar stond hij voor het eerst op het podium. En nu staat hij dus op de hoogste treden van het podium van het EK Allround. Het is de derde keer trouwens in deze eeuw. Dat de winst niet naar een Nederlander gaat. Enrico Fabris won in 2006 in Hamar. En in 2001 in Bazelga. Ook tegelijkertijd de laatste keer dat er een Rus bovenaan stond. Was het Dimitri Schepel. Dus de Russen hebben goede herinneringen aan Noord-Italië. Aan de bergen van Noord-Italië. Aan de buitenbanen daar. Toen in Bazelga dus Schepel. Nu Ivan Skobrev op het buitenijs. Hij wordt dus Europees kampioen. Jan Blokhuizen, ik zei het al, mag zeer tevreden zijn met zijn optreden hier. Wordt tweede. En Koen Verwijt. Eindigt op de derde plaats. Of het strakjes bij de vrouwen ook zo spannend gaat worden als bij de mannen, dat waag ik te betwijfelen. Maar dit was inderdaad een fantastische ontknoping. De, Rus, de Russen, die over vier of over drie seizoenen dus de Olympische Spelen organiseren, hebben hier in ieder geval een mooie titel binnen. Het Europees kampioenschap allround volkomen verdiend, gewonnen door die 27-jarige Rus Ivan Skobrev. Ja, ik vind het ook wel mooi zo eigenlijk. Poco, heten deze mensen. Call it love. Jan Blokhuizen reed dus 1341-45 en toen moest Skobref rijden tegen Koen van Het werd drie, het werd vier, het werd bijna vijf seconden in het nadeel van Skobref. En ik denk dat Jan Blokhuizen wel even dacht op dat moment misschien wel dat die Europees kampioen allround was. Maar toen kwam die ijzersterke slotfase van de Rus. De Rus pakte dus het goud en het zilver in het eindklassement voor Blokhuizen. Bert Maaldering, spreekt spreek met hem. Ja Jan, gefeliciteerd. Wat een knotsgekke eind. Ja, ja, ik, ik had het eerst niet verwacht dat, dat het nog zo spannend zou worden. Maar uh, ja, ik ben super tevreden met mijn, super tevreden, ik ben super blij met mijn tweede plek. En ja, als, het, als het nog zo close wordt, dan, dan hoop je natuurlijk nog op, het, op een eerste plek. Maar uh, als je van tevoren zegt dat ik hier twee zou worden, had ik je niet geloofd. Dus uh, ik ben hier heel tevreden. Ja, dat is waar. Ik begon ook met gefeliciteerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk ongelooflijk baalt. Ja, ja zonder, zonder kramen hier. Dat biedt toch kansen. Je uh, moet je wel pakken, maar... Ja, het bewijst gewoon dat, uh, dat Skobreff hier nu gewoon de sterkste, sterkste allrounder is. En uh, ja, tweede is gewoon, uh, gewoon een, uh, een super prestatie voor mij. Ik denk dat het voor Nederland en voor ons ook nog heel lang spannend was. Want Scober leek er eigenlijk helemaal niet vandoor te gaan met de titel. Tot een paar ronden voor het eind. Had jij dat nou ook dat gevoel? Ja, ik zat op een gegeven moment in de kleedkamer met Wouter. En toen hoorden we een paar uh, 34ers. Uh, en uh, ja, toen dachten we wel van, het uh, is kat in het bakkie. En uh, worden hier gewoon uh, 1 en 2. Maar ja, 10 kilometer is natuurlijk, uh, is natuurlijk een, een lange afstand. En uh, ja, hij had gewoon een heel, heel goed eindschot. En zo stel je nog de titels uh, titelveilig. is je dat ook eigenlijk al? Of? Ja, ik wist gewoon dat uh, Skobov natuurlijk een hele sterke 10 kilometer in de benen heeft. Maar goed, uh, het zijn zware omstandigheden uh, vandaag. En uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik reed gewoon een hele sterke rit. En ja, uh, ik, uh, ik, ik had het gevoel dat het er om zou gaan hangen. Nou ja, want jij reed nog een sterke rit, dat vergeet je dan bijna. Uh, dat moet je ook nog maar doen. Ja, nou, ik, uh, ik reed hier... Uh, Volgens dus mij tien seconden langzamer dan hier in En ja, dat is gewoon, gewoon een super 10 kilometer. En uh, ja, eigenlijk uh, niks op aan te dingen. En dan heb je toch nog uh, eigenlijk mazzel dat je tegen elkaar rijdt. Hè? Jij en Oldeher, bijvoorbeeld, dat beurt en trekt elkaar toch op. Ja, wat een hele mooie rit. En uh, we bleven, uh, uh, we konden elkaar zeg maar uh, in, in de 32 houden. Door tijd om elkaar door te komen. Ja, en ik denk dat je dat toch wel nodig hebt met deze wind. Dus uh, ja, aan de loting lag het niet. Uh, waar het misschien wel aan lag, is dan aan jouw mentaliteit. Want vanaf het begin af aan heb jij hier aan winnen gedacht. En dat lukte bijna. Ja, ja nou, ik ben heel, heel blij dat ik gewoon uh, mentaal weerbaar heb, heb getoond. Uh, ik heb gewoon een goede 500 meter gereden en, uh, en een goede 10. En, uh, dat is, uh, was vorig jaar misschien wel anders. Maar uh, ja, ik bewijs denk ik gewoon dat ik als, uh, als schatiger een stapje heb gemaakt bij TVM. En uh, dat ik me gewoon heel goed op mijn plek voel. En is het dan ook zo, van als je denkt te kunnen winnen, dat je dan ook dichtbij komt? Ja, zeker. Ja. Als je in jezelf gelooft, dan, uh, dan kan je gewoon hele mooie dingen waarmaken En ik denk dat het daarbij begint. Gewoon in jezelf geloven en dan... Uh, ja, dan dat zien we de rest al. Jan Blokhuis is dus de nummer twee uiteindelijk in het eindklassement. We praten er zo over na hier met Henk Krems. We gaan eerst even naar Joris van den Berg. Zes man lag of ligt aan de leiding bij het NK Veldrijden? Tja, inmiddels is het er één. Uh, volledig volgens verwachting. Lars Boom heeft zich zojuist losgemaakt van de laatste man die hem kon volgen. En dat was, ja, ook al vrij voor de hand liggend natuurlijk Gerben de Knecht. Die kopgroep van zes ging in de tweede ronde... Uit elkaar, het spatte uit één. Dat kwam door de versnellingen continu van Boom en de Knecht. En daardoor moesten Al van Amerongen, Huenders en van Leeuwen eraf. Thijs Al kan de twee nog aardig volgen. Maar op dit moment heb je dus voorop Boom, dan de Knecht en dan Al. En ja, dan wordt het toch wel een heel voor de hand liggend verhaal. Vorig jaar in Heerlen, één Lars Boom. Twee jaar geleden Huiberg, één Lars Boom. Drie jaar geleden hier Sint-Michels-Gestel, één Boom. Vier jaar terug woerde één Lars Boom. En we moeten dus vijf jaar terug naar 2006 toen het NK werd gehouden in Huibergen. Toen er, dat er een andere man won dan Lars Boom. Een andere man die rood-wit-blauwe trui mocht gaan aantrekken. En dat was de man die nu tweede ligt, Gerben de Knecht. De Knecht is een beetje ziek geweest. Thijs van Amerongen heeft een beetje griep gehad. En Lars Boom is gevallen op Nieuwjaarsdag in Baal. Op zijn rug, maar met hem gaat het goed. Ik sprak hem even voor de start en hij zag er heel zelfverzekerd uit. En zo is hij nu ook al bezig in de vierde ronde van het NK. Hij is op dit moment bezig afstand te nemen van de rest. Volkomen volgens verwachting. En dat zag je ook bij de vrouwenkoers. Die verliep ook vrij... Volgens de verwachtspatronen, want het ging natuurlijk daar tussen Vos die eerste werd en Van den Brandt die werd tweede. En Boom maakt op dit moment het verschil groter. Hij rijdt heel indrukwekkend weg bij Germen de Knecht en lijkt op weg naar zijn vijfde nationale titel op rij. Maar ik ga even verder praten met Henk Gemser... die alweer, eh, laat als hij is natuurlijk, even de startlijst van de vijf kilometer staat te noteren bij de vrouwen. Maar Henk, we keren eerst even terug naar die mannen, naar die fenomenale ontknoping uiteindelijk. Want eh, Blokhuis rijdt 1341. We zitten hier te kijken. Skobref 3,5, 4 gaat in een 34 rijden. En eh, ik met mijn leken kennis denk, nou misschien gaat Olbeheuvel zelfs Skobref nog wel voorbij. Worden we 1 en 2. En dan ergens komt er een punt, dan, dan, dan blijft het hangen en dan gaat Gaat hij langzaam inlopen, maar dan toch in die laatste twee ronden pakt hij 5,5, 6 seconden bijna. Ja. Dat zien we toch niet zo heel veel, dat laatste? Nee, niet in, in, in die mate. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat je hier dus ook ervaring ziet. Ja. En uh, het vertrouwen in jezelf en geduld in je kop. Want uh, natuurlijk komt hij tijdens de race en zelfs uh, voor dus de, de acht kilometer, dan heeft hij wel in de gaten dat in welke mate hij achterligt. Dat wordt hem wel doorgegeven vanaf de kant. En dan, dan gaat hij in zijn extra reserves. En dat is, dat is ervaring. Dat is ervaring, maar... Ja, je moet het wel kunnen. Je moet natuurlijk. het ook uh, uh, kunnen, maar zeg jij nou... Skobref is eigenlijk 8,5 kilometer in control geweest... en dacht, ach, 4,5, 5 seconden... of is er toch ook nog iets... iets uh, de magische kracht? Joris van den Berg heet vandaag onze verslag even bij het wielrennen, maar in 1920 <laughs> schreef hij er al over... Ja. Met de magische krachten in de sport. Ja, ja. Hebben wij hier met magische krachten of is hij in control geweest? Nou, dat hij een enorme drive heeft en eindelijk wel eens een keer wil winnen dat is natuurlijk uh, buiten buiten een discussie zo dat dat dat, dat is ja. hoort ook bij de sportman het is het is wel zo dat hij en dat is die ervaring ook in het voortraject, dat we zeggen van de van de start tot aan uh, nou het was niet helemaal acht kilometer daarvoor al de ja. meter. meter ja, begint hij terug te trekken dan, dan, dan gaat dan gaat hij eigenlijk dus doorschakelen hij heeft ja. de waarschuwing gehad op 5600 meter toen ging hij echt in een rondje 34 rijden nou dat was een dat was natuurlijk een draai uh, om zijn oren die hij zelf gaf dus toen werd hij weer wakker en, maar het hele traject tot aan de, de 7200 meter... heeft hij eigenlijk alleen maar dus datgene gedaan... wat, wat de omstandigheden hem aan ruimte gaan. En uh, ik mocht dat vroeger nou wel in gesprek zijn met de situatie en met de reis... Hij heeft zich daarin niet geforceerd. En hij is dus niet inderdaad in de, in de hele diepe vermoeidheid terechtgekomen. Maar ik moest een beetje aan die man die er niet was denken... die Sven Kramer, die dat ook wel is zo de laatste twee ronden... dan krijg je zo'n idee van, nou leuk dat jullie er allemaal waken. Hè? Dat heeft hij met Bukko nog eens dus even gedaan... dat hij hem even in een buitenbochtje meeliep en bevolken. Ja, dat is allemaal goed. Je moet dit wel kunnen. Je moet wel enorme macht beschikken ja, aan het einde van drie dagen. Als we het over talent en aanleg hebben, dan noem je een naam die ja. dat dus heeft... En hopelijk in de toekomst ook weer heeft. Maar, maar dat is nu even niet aan de orde. Het is ja. ervaring gewoon. En je moet, je moet het kunnen. Dat is daar. En kunnen wij stellen dat. Uh... En bij Sven is het intelligentie ook. Ja. En dat deze Skobrev door die jaren heen, wat jij ook zegt, die ervaring, zevende, achtste Europese kampioenschap, inmiddels Olympische medailles. Uh, is dit de definitieve doorbraak van de topschaatsers Skobrev, zo die er niet al was? Nou, die was er al. Want als je dus tweede wordt op een Olympische spelen, dan, uh, dan doe je echt ja. wel mee. Hè. Nee, het is, het is zo dat die. Uh, dat hij dus door zijn uh, routine en discipline, dat hij dus uh, dit heeft gehaald. En uh, er valt niks op af te dingen. Vooral omdat hij dus in de tweede rit naar het duild zat. En dan is het bijna schuurpapier. Nou, het is een beetje overdreven, maar het is echt een handicap. En dat kun je nu tegen hem zeggen, omdat hij gewonnen heeft. Ja. En het is helemaal geen excuus. Het is een echt een compliment meer uh, dan, uh, dan voorheen. En dat, uh, dat moet ik eigenlijk de Koeverswij ook meegeven. Want uh, die, heeft, die heeft echt met de gretigheid die er in dat lichaam woont en in het hoofd zit heeft hij de discipline op kunnen brengen om dus dat te doen wat, wat mogelijk was binnen dus, uh, deze tien kilometer. En kunnen wij zeggen dat we met Blokhuizen en Verweij, Olderheuvel, wisten we al uh, definitief twee uh, echte nieuwe allrounders er ook bij hebben in dat opzicht? Is ja, de... ach, het is, het, het, het, we hebben dat al gezien natuurlijk eerder, alleen dat moet zich dan in de uitslagenlijst nog een keer ja. laten vertalen. En dat ze dat nou ook voor zichzelf zo tonen, dat is prima. Moet wel de kanttekening gezegd worden, en uh, neem die niet kwalijk voor mijn chauvinisme, Nederland heeft niet de eerste prijs. 2, 3 en 4. Ja, en Bij de vrouwen maar, misschien wel 2, 3, 4, 5. Maar goed, ja, het gaat er uiteindelijk om, dus de, de titel. Hè? Het gaat om de titel. Ging naar de Rus Scoobref. Maar die gunnen we hem volgens mij wel. Oh, ja, ja, Zeker ja, van, door van de manier waarop. Maar het is en, geen, geen Nederlandse En Rus. Pol en de begeleiding, die, die heeft natuurlijk inderdaad daar ook een, een aandeel in. Oké, okay. nou wij gaan ons opmaken voor de, de, de apotheose van het vrouwen -tornooi. Maar eerst is het gewoon één minuut over half vier. Radio 1, het NOS journaal. Met de hoofdpunten is hier Nanette wel. Bij de ziekenhuizen verdwijnen de komende tijd mogelijk duizenden banen, de meeste door natuurlijk verloop, maar ook door ontslagen. De ziekenhuizen moeten honderden miljoenen besparen omdat ze te veel hebben uitgegeven. Behalve aan minder personeel denken ze onder meer aan het schrappen van behandelingen en betere samenwerking. In Zuid-Soedan staan lange rijen voor de stembureaus voor het referendum over afsplitsing van het noorden. Volgens waarnemers stemt vrijwel iedereen voor onafhankelijkheid. Er zijn in 2005 afspraken over gemaakt toen Noord- en Zuid-Soedan hun burgeroorlog beëindigden. De uitslag geldt alleen als de opkomst minimaal 60 procent is... en de kiezers in Zuid-Soedan kunnen nog de hele week stemmen. In Limburg zijn extra maatregelen genomen in verband met het nog altijd stijgende waterpeil in de Maas. In de Roer zijn sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren zijn tijdelijke kademuren geplaatst en op andere plaatsen staan extra pompen. En bij een brand in een psychiatrisch centrum in Tilburg is een man om het leven gekomen. De man van 28 had de brand zelf gesticht. En hij was gisteren gedwongen opgenomen na een brand in zijn huis. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Files de ongeluk op de A9. Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en op lijn 7 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam 2 kilometer langs de breide tussen met Ypenburg en Delft. En de nasleep een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. NOS, op NOS Radio, langs de lijn. Drie minuten over half vier, u bent weer terug bij Langs de Lijn. We gaan eerst weer naar het fietsen in Sint-Michelsgestel... waar Lars Boom uh, alleen rondgaat, Joris van den Berg. We staan te tellen hier. Boom komt net voor de vijfde keer door. En het gat naar de Knecht is 12, 13 seconden. En daarmee lijkt de zaak hier beslist. Ik moet zeggen dat Germen de Knecht... Niet al te makkelijk, breekt. Hij houdt aardig stand, hij toont taaiheid. Dat deed hij natuurlijk op tweede kerstdag ook al. Toen hij knap vierde werd in de wereldbekerwedstrijd op Zolder. Die gewonnen werd door Lars Boom. Daar komt de nummer drie door, Thijs Al. En dan heb je het echt wel gehad wat dit Nederlands kampioenschap voor mannen betreft. Boom dus alleen daarachter de knecht. En dat zijn ook de nummers één en twee die verwacht werden. Maar dat Thijs Al op de derde plaats ligt, dat is toch enigszins verrassend. Al is niet aan een al te evenwichtig succesvol seizoen bezig. Maar toont zich vandaag in elk geval sterk genoeg om aanspraak te kunnen gaan maken op de bronzen medaille. We zijn half koers, nog een half uurtje in het michels gestel En dan gaat naar alle waarschijnlijkheid Boom voor de vijfde keer Nederlands kampioen worden. En wij gaan weer even terug naar het schaatsen in Colobo. Want het mannentoernooi mag er dan op zitten. We hebben de vijf kilometer bij de vrouwen. Daar zit ook het fernijn in de staat. En If I had the hammer in het begin, volgens mij, Sebastiaan. Marie Hammer, een 27-jarige Noorse die de bel trouwens hoort... Voor de laatste ronde van H5 kilometer. Ze heeft de 4600 meter dus zitten. En ze moet nog even doorschaatsen. Anders gaat ze erin nog verliezen dadelijk van Rokita. Want uh, dat is haar Oostenrijkse tegenstandster. En die heeft uh, een snelle rondetijd. En ook veel meer power over in de laatste ronde. Maar wel dadelijk het nadeel van de laatste buitenbocht. En laten we hopen dat de stroom het in ieder geval blijft doen. Want dat ging er net alweer af. En het Italiaanse bedrijf, een particulier bedrijf wat er allemaal voor verantwoordelijk is. Daar melden de net gewoon iemand van... nou, jullie moeten stroom hebben. Nou, dat hadden we dus met z'n allen absoluut niet. Maar hij doet het weer voorlopig gelukkig. Hier komt Marie Hemmer. Ze wint dan toch de rit in 7 minuten, 26 seconden en 62 honderdste. Haar toernooi zit erop. En uh, het toernooi van Anna Rokita zit er ook op. Na 7 minuten, 27 seconden en 40 honderdste op haar 5 kilometer. Uh, eend wel op die, 5, op die 5 kilometer. Dat is dadelijk na drie ritten. Dan moeten we de Nederlandse dames allemaal krijgen. Nog. Jorien Voorhuis komt als eerste in actie in de vierde rit tegen Lobisheva. Voorhuis de nummer vier uit het klassement, maar die uh, aankijkt naar een uh, gapend gat naar de derde positie toe. Een uh, behoorlijk groot verschil van uh, meer dan 15 seconden. Dat moet zij uh, goed gaan maken uh, om eventueel nog op het podium te komen. Dat zit er waarschijnlijk niet in. Leenstraat die gaat waarschijnlijk uh, de nummer drie worden van dit Europese kampioenschap. Staat stevig op die derde plaats en zij rijdt in de voorlaatste rit tegen Diana Valkenburg. De nummer vijf en in de de laatste rit komt dan Martina Sablikova tegen Irene Wüst in actie. Je weet het maar nooit, Sablikova is ook maar een mens. En misschien als Wüst er een beetje kan opjutten... aan het begin van de vijf kilometer of halverwege wat Wüst eerder vanmiddag meldde, waar ze een aanval wil gaan plaatsen... kan ze Sablikova misschien nog wat pijn gaan doen. Maar het is voor Irene Wüst haar eerste vijf kilometer van dit seizoen. Dat spreekt niet in haar voordeel tegen de Olympisch kampioen op deze afstand. De Olympisch kampioen en regerend Europees kampioen Sablikova... die dan in die laatste rit voor Uitsprong verdedigd van 2 seconden en 67 honderdste. Hier in Colobo waar het weer bewolkt is geworden. De, de zon gaat weer schuil achter uh, de wolken. Het kunstlicht is ontstoken. Laten we hopen dat alles technisch gezien hier in orde blijft. Dat we in ieder geval uh, goed kunnen gaan kijken naar die laatste ritten van het Europees kampioenschap. De ritten op de 5 kilometer bij de vrouwen. Zondagmiddag... Ook muziekje Girl, why you wanna make me blue? Van uh, Phil Collins. Uh, op dit moment uh, is de tweede rit op de vijf kilometer. Gaande bij de vrouwen. Doet er niet echt toe voor het klassement. Ontknoping uh, Komt straks eigenlijk na de dwelpauze in rit 4, 5 en 6. Tijd om eens even wat aandacht aan voetbal te bespreden. Ook al is het winterstop. Maar we kijken bijvoorbeeld even naar FC Groningen. Die in de eerste seizoenshelft vriend en vijand verraste. De ploeg van de nog onervaren uh, hoofdtrainer, denk je dan, Pieter Huistra. Staat gewoon derde in de Eredivisie op maar vier punten van de koploper PSV. Groningen ging weer trainen deze week. En Ragnar Niemeijer sprak met deze Pieter Huistra... over het succes van de eerste seizoenshelft... aan de hand van vijf duels uit de afgelopen maanden. 8 augustus, de start van het seizoen. Groningen-Ajax. Taan iets legt goed terug. En de volgende kans. Nu is het welraak. Doelpunt van invallen. Tim Matas. naar een ja, het was natuurlijk voor mij wel een aparte wedstrijd. Omdat ik net bij Ajax vandaan kwam. En uh, nou, dat is dan de eerste officiële wedstrijd. Uh, waarbij ik hoofdleden ben van Groningen. Dus het, uh, ja, dat gaf wel een apart gevoel, moet ik zeggen. En, uh een eerste wedstrijd op wat voor niveau dan ook. Uh, ja, is spannend. Hè? Zowel als speler als als trainer. Hè? Zelfs als jeugdtrainer heb je dat. Dan is dat toch een uh, aparte wedstrijd natuurlijk, ja. Het is meer ook de nieuwsgierigheid van hè, na zes weken voorbereiding Waar we als ploeg? Hè? Dat is altijd toch weer afwachten. Ik had het als speler ook altijd. Uh, had je soms echt de, de allerbeste voorbereiding die je maar kon wensen. En dan vloor je gewoon de eerste wedstrijd kansloos. Eigenlijk na het fluitsignaal al, voor het begin, is het voorbij. En dan uh, ja, gaat het spul aan de loop en dan zijn we bezig natuurlijk 21 augustus de eerste overwinning Groningen, de Graafschap. Ze we zich absoluut niet op de borst te slaan... om een 2-1 te winnen van de Graafschap met 10 man... terwijl je zoveel kansen hebt weggegeven. Ik denk dat ik aan de dubbele cijfers moet denken als het gaat om de kansen. Ik hoor applaus. Maar FC Groningen, wees vooral tevreden met de drie punten. We waren nog steeds bezig om het spel beter te maken. En dat moest ook wel, want ook tegen de Graafschap in de wedstrijd... hier hebben we niet echt... 100% goed gespeeld, niet de manier waarop wij dat zouden willen. Je ziet dat de jongens ook graag uh, de manier, het nieuwe systeem wat we eigenlijk uh, ingevoerd hebben, graag onder de knie wilden krijgen. Nou daar best vragen bij hadden en nou we hebben keihard op getraind uh, elke keer weer en in de wedstrijd hebben we daar dan vastgehouden en, uh, ja dan heel langzaam maar zeker dan uh, leg je dan de basis voor uh, voor de vorm en uh, ja dat is mooi om te zien. Het belangrijkste, en dat moet, ik, dat moet je ook als trainer nooit vergeten... je kerntaak is om met de spelers bezig te zijn. De spelers beter te laten voetballen met elkaar... en daar elke training weer op te hameren. Ja, Je hebt dan verder persconferenties en uh, bij de radio of televisie... Waar dan, waarin je dan andere dingen kunt laten zien en horen. Maar bovendien, uh, dat, dat geef ik ook eerlijk toe, ook dit soort dingen... als begin het hoofd moet je ook langzaam maar zeker onder de vingers krijgen, in de vingers krijgen. En Ja, dat, dat moet je ook zelf kritisch zijn op jezelf. En, en zeggen ook dat dingen ook beter kunnen. 3 oktober, eerste nederlaag, Twente Groningen door weer een prachtige goal van wie anders dan Theo Jansen. ik vorig jaar een keer bij een vrije trap. Ik weet dat we daar een goede wedstrijd speelden, waarin we meer verdiend hadden. Dus ik was uh, zeer tevreden over die wedstrijd, de manier waarop we daar speelden. Ja, je hebt natuurlijk wel uh, met blessures, met schorsingen te maken. We hebben een, een redelijk gelijkwaardig team. Hè? Onze, we hebben 22 man in de A-selectie. En nou, daar kan ik twee goede teams uit samenstellen en uh, geeft aan dat de jongens die gekomen zijn... toch bepaalde kwaliteiten hebben, dat ze er direct kunnen staan. En, uh, maar, maar ook uh, ja, dat we, denk ik, toch met z'n allen uh, ons vastgebeten hebben... in het systeem en uh, ja, dat, dat, dat, dat moet ik een compliment geven aan de spelers... dat ze daar elke training, elke wedstrijd uh, heel goed... en uh, ja, op een bevlogen manier mee om zijn gegaan. 3 december, de blessure van Koen van der Laak... Groningen en Vitesse. Ja, natuurlijk, dat zijn altijd uh, de dieptepunten. Uh, als als bela spelers, belangrijke spelers. Uh, hè, sowieso iedere speler in zo'n A-selectie. Dat hij zwaar gebaseerd is. Want ja, dan weet je ook wat dat betekent voor een speler. Dan betekent dat je nou, geopereerd moet worden. Hè? Hij, is, hij heeft zijn kruisband gescheurd. We hebben ook een paar jongens erbij die er lang uit zijn geweest. Nou, die, die schrikken helemaal dan. Want die weten helemaal wat er dan uh, met zo'n jongen aan de hand is. Maar daarna ja, moeten we toch verder. En uh, daarna hebben de jongens zich uitstekend vermand. En zijn ze doorgegaan en hebben die wedstrijd op een hele goede manier gewonnen. Je hebt ook een spits die het goed doet, Matafs. Is hij dan een deel van het geheim? Nou, het, het is niet zozeer een geheim, denk ik, dat het goed gaat. Hij is natuurlijk meegeweest met de WK, met Slovenië. Dat heeft hem uh, een boost gegeven. Bij ons heeft hij wel even moeten wennen weer om uh, ja, in een ander systeem te spelen. Want dat is vooral voor de spits is dat een verandering. Als diepe spits, als aanspeelpunt, de ballen wat meer vasthouden... iets meer plaatsgebonden spelen. Maar dat heeft hij ook goed opgepikt. En, uh, je zag aan het einde van de eerste seizoenhelft dat het eigenlijk steeds beter ging... dat hij ook steeds meer ging scoren weer. En, uh, nou ja, daar zijn we natuurlijk blij mee. 18 december. Groningen mist de koppositie. Excelsior Groningen. Door Bovenberg gescoord. Ingooi van Nederland nu vanaf rechts. En die bal komt voor de voeten van Bovenberg. En die maken als verdediger... Als een nou, dediger. ik moet eerlijk zeggen, zo... wij kijken eigenlijk niet heel veel naar de ranglijst. Dat je hoog op de ranglijst staat, heeft ook vaak te maken met wat andere ploegen wel of niet doen. He, dus De toploer hebben duidelijk minder punten dan in de voorgaande jaren, dus dat speelt mee. Ja, het doel is om uh, Europees voetbal te halen als je kijkt naar resultaat, doelstelling. En daarbij blijft vooral ook in thuiswedstrijden de interactie met het publiek... Ja, blijft voor ons als team en voor mij als trainer, blijft elke keer heel speciaal. FC Groningen, Ragnar Niemeyer en Pieter Huistra... dus op weg naar de tweede zelf. We gaan even naar Colalbo, Sebastian Timmerman... want uh, er zitten twee ritten op he, van de vijf kilometer. En uh, na die tweede rit staat Marie Hemmer nog altijd bovenaan... want haar landgenote Idan Jatun die, uh, kwam niet aan die 7.2662... de eindtijd van uh, Marie Hemmer... Maar langer na niet trouwens hoor, want ze reed 7, 25, 37. En Luisa Slotkowska, de Poolse, die won dan de rit van ja, toen, Maar was ook langzamer dan zowel Hemmer als Anna Rokita. Nu in de derde rit vertrokken Julia Skokova tegen de Tsjechische Carolina Erbanova. Maar ook uh, dat is absoluut geen lange afstandsspecialiste. Skokova is dat ook niet absoluut. Het gaat gelijk al een beetje mis bij uh, de kruising. Tenminste, dat dreigden het even op. Maar ze, uh, dreigde even, maar ze lossen het aardig op uiteindelijk. Ik ik hoop dat het droog blijft, want uh, scheen een half uur geleden het zonnetje nog. Het is inmiddels helemaal dichtgetrokken in uh, Colalbo. En als ik uh, vooral achter ons kijk naar uh, de zuidkant, waar ook de wind vandaan komt. Een beetje zuidwestelijke wind uh, staat er op uh, Colalbo. Dan uh, komen daar toch wel dreigende donkere wolken aangezet. Dus laten we in ieder geval hopen dat het uh, toernooi nog droog wordt afgesloten. Zoals het het hele weekend al is geweest. Want ondanks de angst voor de sneeuwbuien is het allemaal in droge omstandigheden gereden. Inmiddels hebben Skokova en Erbanova ruim 600 meter, bijna hun eerste kilometer, erop zitten. Maar ook zij zijn in deze fase al twee seconden langzamer dan de tussentijden van die Marihemmer uit de eerste rit. Wij gaan weer even fietsen in sint michels Lars Boom, op weg naar de nationale titel Jorstenenberg. Ja hoor, met afstand dat mag je echt gaan zeggen. Tenzij hem iets naars overkomt. Maar hij ligt nog altijd 15 seconden veilig voor opgerbende Knecht. Met nog ongeveer een kwartiertje koers hier te gaan. En op de derde plaats, Thijs Al. En voor hem kan het nog wel eens lastig worden. Want daarachter zit de vaart erin. Dat is bij het groepje van Amerongen, Huenders van Leeuwen. En daarbij is gekomen Eddie van IJzendoorn. Dat groepje maakt nog vaart. Maar dat gaat allemaal in de strijd om de bronzen medaille. En dat zegt eigenlijk genoeg over dit Nederlands kampioenschap. Het is sowieso de dag van de niet-verrassingen hier in sint michielsgestel Bij de junioren, bij de beloften en bij de vrouwen. Daar won iedereen die favoriet was. En dat gaat bij de mannen ongetwijfeld ook gebeuren. Lars Boom heeft het gat geslagen en lijkt de boel nu een beetje te consolideren. Waarom zou hij nog harder aanzetten? Gerben de Knecht ligt knap tweede, maar toch op ook wel kansloze achterstand. En op de derde plaats nog altijd strijdend Thijs Al. You're gonna Junkie XL en Elvis Presley uit 2002 staat erbij. Maar dat betekent dat ze dat toen een beetje geremixed hebben natuurlijk met elkaar. A little less conversation. Uh, we gaan weer naar voetballen. FC Twente bijvoorbeeld verbleef de afgelopen week... voor een trainingskamp in het Zuid-Spaanse La Manga. landskampioen bereidde zich daarvoor op de tweede helft van de competitie... die voor hen op 19 januari begint met een inhaalwedstrijd... thuis tegen streekgenoot Heracles. Een van de belangrijke spelers in de ploeg, Theo Jansen... was tijdens dat trainingskamp beduidend minder op het veld dan zijn ploeggenoten. Ja, ik volg een programma van uh, op het veld één keer. En uh, cardio nog een keer voor de tweede keer in, in, in de krachthonk. Dus, uh, het klopt dat je me weinig op het veld hebt gezien. En, uh, na een wedstrijd uh, ben ik altijd binnen. Dat is uh, uh, op Hengelo ook zo. En, uh, dat is hier niet anders. En dan doe ik een cardioprogramma. Uh, ja, dat heb ik nu ook gedaan. Dus vandaar weinig op het veld. Voor alle duidelijkheid, uh, jouw knie niet te veel belasten. Want dat is het verhaal. Nou, Mijn knie kan op zich wel aardig wat belasting uh, verdragen. Alleen... Dan moet je, uh, je er voor zijn. En proberen uh, uh, op een andere manier te zorgen dat je gewoon fit bent. en ja, Om minder belasting uh, op je knie te krijgen dan, uh, dan anderen. en ja, Mijn knie is inderdaad wat zwakker dan, uh, dan bij de rest. Ja, je bent nog steeds bij FC Twente. Uh, ja, waarom vraag ik dit? Je bent met verschillende clubs in verband gebracht. Met name Wolfsburg is in de media en misschien ook daarbuiten heel veel genoemd. Misschien wel omdat je oud-trainer McLaren uh, daar uh, trainer is... Um, ja, wat is de status van dat verhaal? De status van dat verhaal is dat, uh, ja, dat, dat Wolfsburg uh, zo goed als zeker niet, uh, niet de club wordt waar ik uh, ga voetballen. Ik bedoel, uh, het is Twente of, uh, of iets anders, maar uh, ik, bedoel, ik ga ervan uit dat het Twente is. Want uh, ik heb van mijn zaak nog geen andere bericht gehad. Ja, uh, zo goed als zeker dat het geen Wolfsburg wordt om de dode eenvoudige reden dat ze geen contact hebben opgenomen. Of dat ze gezegd hebben dat ze je niet willen hebben. Uh, ja, laten we het in het midden houden. Dan misschien wel een andere club, zeg je. Uh, je houdt dus alles open tot 31 januari. Er kan nog van alles gebeuren. Ja, maar zo werkt het toch in de voetballerij. Ik, bedoel, uh, ik heb altijd aangegeven dat als ik een leuke club zou kunnen vinden... Uh, een, een mooie club, wat echt een verbetering zou zijn... dan, dan zou ik daarvoor voor openstaan. Maar ik zou niet naar iedere club gaan. Dus als er een club komt die me heel wel graag wil hebben... maar waar voor mij het gevoel niet goed is... dan, dan zou ik het absoluut niet doen. Dus... Uh, de kans, wat ik al zei, is gewoon heel groot dat ik, dat ik hier de tweede helft gewoon verder ga... en dat ik mijn contract misschien wel uitdien. Ja, voorlopig is het dus gewoon FC Twente. Eh, het worden belangrijke weken na de winterstop, want dat begint met Heraklis, de inhaalwedstrijd. Eh, dan weken waarin je onder andere voor de weken tegen PSV speelt. Robin Kazan voor de Europa League. Wordt het seizoen gemaakt in die vijf weken, die pak een beet vijf weken... Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, je, dat, dat die wedstrijden belangrijk voor ons zijn. Dat we snel onze ritme weer kunnen pakken. Maar dat we uh, hebben laten zien dat we in die grote wedstrijden altijd goed zijn. Uh, ps voor de beker zal een mooie wedstrijd worden. Wel een moeilijke, maar uh, daar hebben we absoluut kansen tegen. Het is thuis ook. Uh, Ruben Kazan, uh, ja, die ploeg ken ik toch niet zo goed. Maar uh, ja, wat ik hoor van de jongens om me heen hebben ze toch aardige ploeg uitgeschakeld. Dus uh, dat is geen verkeerde tegenstander. En in de competitie duurt het nog heel lang. En, uh, ja, in die tijd zullen we, zullen we punten pakken, punten verliezen, maar uh, dat zal P uh, PSV en Ajax ook doen. Ja, uh, PSV is duidelijk verzwakt. Avalai en Rijsweg, zal niet veel bijkomen, daar hebben ze de middelen niet voor. Ajax in een heel ander parket met een nieuwe trainer, De Boer. Uh, ja, bij jullie is nog weinig gebeurd. Het zou zomaar kunnen dat er nog wel iets gebeurt, dat je naam van Noord-Willem Jansen komt bijvoorbeeld. Um, Kom je dan ineens in een ander rijtje van titelfavorieten of blijft het een tombola omdat iedereen overal punten morst in tegenstelling tot vorig seizoen? Ik denk dat het spannend blijft tot, uh, tot het eind weer. Er zijn uh, drie, misschien inderdaad vier clubs uh, die, die, uh, die meedoen. Uh, Groningen die het natuurlijk heel goed doet. en uh, ja, Ik denk dat het spannend blijft tot het einde. Maar, uh... Als we het over Willem Jansen hebben, dan uh, zou, ik daar, uh, zou ik mijn handen in de lucht uh, doen... en uh, hopen dat hij komt, want ik denk dat het uh, een absoluut een goede speler is. En, uh, het is nooit verkeerd om goede spelers bij de club te hebben. Theo Jansen vertelde dat allemaal aan RTV-Oost-verslaggever Paul Schabink. We gaan weer even naar het schaatsen in uh, Colalbo. Nou, Sebastian, ik komt hij daarna. want als whisky 20 keer 500 meter moet rijden... dan moet Erwanova 10 keer 500 meter rijden nou, gezien. Nou, nou, ja, ze waren binnen, binnen de acht minuten, ja. Tom. Skokova wonderrit, Ik 3, dacht 5, ze wachten de sneeuw nog even af. ze hebben het donker. Nou, ze zijn nog net voor donker binnen. En Erbanova 756, 37. Strompelend ging die jonge Tsjechische over het ijs in de laatste ronden... Uh, een paar keer kwam ze de bocht uit en dat ze echt moeite had om überhaupt overeind te blijven. En trouwens, Kokova, die moet eigenlijk gediskwalificeerd worden. Ook al rijdt ze maar de vijfde tijd en staat ze laag in het klassement. Maar die ging wel een keer of zes zo beetje, met haar linker schaats door de lijn heen. De scheidsrechter heeft het volgens mij wel gezien. Stond er een paar keer met zijn neus bovenop. Maar die liep weg met een houding van well, well, wat zal ik hier eens mee doen. Afijn, dat is die dokter-bibbe-regel. Zoals de meeste schaatsers die regel tegenwoordig haten. Die regel die afgelopen zomer werd ingevoerd. Marie Hemmer gaat de halve nog altijd aan de lijn. Met 726-62. Na de dwel dan gaat het gebeuren van wat betreft het algemeen klassement. Voorhuis tegen Lobiceva, Voorlaatste rit Leenstra tegen Valkenburg. En dan de ontknoping Sablikova tegen Wust. Ik steek even mijn hand nog naar buiten van onze commentaarkabine. Het is nog droog, maar zwaar bewolkt inmiddels. Hopelijk blijft het droog. Maar er moet me wel één ding van het hart nogmaals een keer gezegd. Na het zien van deze drie ritten. Het niveau in de breedte bij dit EK Allround, vooral bij de vrouwen, is niet hoog. Is niet hoog voor zijn rekening van Sebastia Timmerman. We gaan eerst maar weer even fietsen. In Michels Gestel Lars Boom, zijn niveau ook bij veldrit is altijd hoog. Joors van den Berg. En dat is minimaal één niveau hoger dan uh, dat van de rest hoor. Hij ligt nog altijd 15, 20 seconden voor op Gerben de Knecht. En zo kabbelt het kampioenschap zich rustig naar het einde. En is het nog wel interessant wie hier de bronzen medaille gaat pakken. Al ligt derde, maar daarachter komen twee ploeggenoten van hem. Dat zijn Thijs van Amerongen en Eddy van IJzendoorn. Drie renners van de nieuwe ploeg van Leontien van Moorsel. En die lijken met z'n drieën te gaan strijden om de derde plaats hier op het Nederlands kampioenschap. Tweede ligt de schermende knecht, maar helemaal voor iedereen uitrijdt Lars Boom. Nog even een snowboardberichtje. Nicoline Sauerbrei heeft in aanloop naar de WK een teleurstellende wereldbekerwedstrijd afgewerkt. In Bad Gastein. Olympisch kampioen op de Parallelreuzenslalom. kwam in Oostenrijk niet door de kwalificaties heen. Sauerbrei doet in La Molina, waar de WK wordt gehouden, mee aan de Parallelreuzenslalom en de Parallelslalom. De WK in Spanje begint op 15 januari. We gaan er even uit voor het nieuws van 4 uur. Zijn daarna bij u terug met Lars Boom als Nederlands veldrijden En de ontknoping van de EK. Allround bij de vrouwen Wust Zaplikova in het volgende uur. Hij is 85, woont in een flat in Den Haag. Hallo, hoe gaat het met u? Ja, goed joh. ja? opa Piet Albersen. Ik bel u met een speciale vraag, ja. namelijk of u mee wilt doen met het maken van een documentaire voor de radio. <lacht> Dit is mijn opa. Hij voelt zich niet meer thuis in zijn flatgebouw. Dat komt door al die buitenlanders, zegt hij. Zijn kleinzoon Floris van 23 gaat samen met opa op onderzoek uit. Ik wil weten wat mijn opa daarmee bedoelt. Luister vanavond tussen 9 en 10 naar de documentaire De Flat van Mijn Opa. Bruin, bruin, bruin, bruin. In alle garages. In Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.